Ook Frankrijk gaat naar het WK in Brazilië volgend jaar. De Fransen wonnen de playoffs met 3-0 van Oekraïne. En eerder plaatsten Griekenland en Kroatië zich al. Ook zijn de resterende wedstrijden voor Afrikaanse landen afgerond. Ghana en Algerije plaatsten zich voor het WK. Oranje oefende tegen Colombia. Die wedstrijd bleef 0-0.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 Dames en heren, goeienacht. Vandaag werd het jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2013 gepresenteerd. Zo, nou dat was een hele gebeurtenis, dat begrijpt u. De auteurs staan in dat boek uitvoerig stil bij het begin. De oorsprong van ons koninkrijk. En daarmee dus ook van onze parlementaire geschiedenis. Op 30 november 1813, bijna 200 jaar geleden... landde de prins van Oranje, Willem I, op het strand van Scheveningen. Een mooi tafereel, precies daar is het begonnen in het zand. En hoe gaat het nu, 200 jaar later... met onze constitutionele monarchie... onze parlementaire democratie? Echt een vraag voor Tom-Jan Meus. Hij schrijft iedere zaterdag... een stuk in de NRC Handelsblad... onder de titel Haagse invloeden. Op wie moet je letten om Den Haag te begrijpen? Dat is het motto. Ik reken hem tot de beste politieke journalisten van Nederland. Zijn laatste stuk afgelopen zaterdag begon zo. Een half uurtje nadat Wilders en Le Pen... Uh, woensdagmiddag hun zelfverklaarde historische samenwerking bevestigden... nam ik de tram naar een buitenwijk van Den Haag. Wat een verhaal. Typisch Meus, denk ik dan. Uh, jongens, als jullie je nou allemaal met de waan van de dag bezighouden... ga ik wel zorgen voor het echte nieuws. Hij interviewde Johan Driessen, jarenlang persoonlijk medewerker... van Geert Wilders. Tom-Jan Meus, hartelijk welkom hier. Hallo. Het was een, een, een, een atypisch stuk dit stuk van afgelopen zaterdag. Omdat het eigenlijk bijna alleen maar een interview was met Johan Driessen. Ja, dat, dat ontstond. Uh, ik, had, uh, ik wist dat hij uh, uh, de PVV ging verlaten. Of had besloten eigenlijk om, om de PVV uh, te verlaten. Ik sprak daarover met hem. Hij wilde één keer zijn verhaal vertellen. Uitleggen waarom hij in de vergissing van Wilders was getrapt... En um, um, die rubriek was op dat moment de beste manier voor mij om dat verhaal te vertellen. En omdat we de week van Wilders met Le Pen hadden, wilde ik dat ook graag. Maar omdat hij zoveel te vertellen had... en ik doorgaans ook zelf, of zelf ja. analyseer wat er gebeurde... kon dat niet samengaan. Uh, vandaar dat het een atypische, maar ja. ik vond zelf... Dat klinkt poggerig, maar toch wel geslaagd, een rubriek was. Ja. ja, het was eigenlijk een te goed interview, zou je kunnen zeggen? Nou, ja, het, was, het was een goed gesprek. Het met iemand die zichzelf durft uit te leggen. Dat is toch vaak wat je mist in de politiek. Mensen uh, uh, gaan uit van het beeld dat ze willen verspreiden, en mensen ze hebben zelfs zelden de behoefte om uit te leggen wat ze nou werkelijk bewogen heeft. En deze man had natuurlijk een groot verhaal te vertellen voor zichzelf. En hij, hij, hij stapte af hè, van, hij van stapte een pad dat hij jarenlang... Ja, maar dat is nogal een stap. En dat is een grote stap. En hij, en hij wilde ook voor zichzelf uitleggen... en ik ken de PVV goed, dat weet hij. Ik, ik volg die partij. Het is eigenlijk geen partij, maar een stichting. Maar goed, ik volg die partij zo goed mogelijk... omdat ik het interessant vind. Waarom? Uh, Wilders is interessant natuurlijk. Wilders domineert uh, het Haagse debat. Is geen machtspoliticus. Speelt geen rol meer in de machtsvorming. Maar is eigenlijk nog steeds dominant in zijn denken. Uh, gelegd naast wat de andere partijen doen. Ieder, alle partijen in Den Haag zien nu de Europese verkiezingen aankomen volgend jaar. En lopen uh, uh, uh, uh, echt nu al vermoeid daarbij. Omdat ze weten... Dat Wilders de aanval op ze zal openen en ze allemaal zoeken naar hoe gaan wij dat pareren. Dus ze het niet dat... weten? Ze weten het in essentie niet. Nee, klopt. dat klopt. Dat, dat, dat is een enorm probleem voor ze. Um, het verhaal van Driessen, dat was vooral een, ook een inkijkje in een wereld die we eigenlijk niet goed kennen, die gesloten blijft, namelijk hoe het intern gaat bij de PVV. Vond je het onthullend zelf? Nou, ik heb uh, de afgelopen tijd veel over de PVV geschreven, ook naar aanleiding van het vertrek van Bontes. Dat is ja. een, een andere partijsoldaat, een sol, andere sol, loyale soldaat van Wilters. die op een gegeven moment heeft gezegd. Er, er gebeuren hier dingen die niet kloppen. Er is hier bovendien te weinig persoonlijke vrijheid. Er is te weinig mogelijkheid voor mensen met, met, met politieke of maatschappelijke talenten... om zichzelf te ontplooien. Die mensen stellen allemaal vast... Uh, die PVV is eigenlijk alleen maar voor Wilders. En Wilders is er niet voor de PVV. En dus, Bontes had dat meegemaakt... En uh, ik, ik wist dat, uh, dat, dat, dat een, voor een groot aantal andere mensen in die partij dat ook geldt. Dat ze er genoeg van hebben. En hij was er één van. Hmm. Um, voorspel jij dat die partij kapot gaat, hierheen? Um, nou, ik, in... voorspel, ik ben niet van voorspellen. Maar ik, ik, ik heb diverse keer geschreven. Ook voorafgaande aan dit interview. Ja. Uh, en dat weet ik van gesprekken die ik al, al ruim een jaar met diverse mensen voer... dat er heel veel mensen, ook in de PVV-fractie... en onder de staf van medewerkers... Um, erg ontevreden zijn over uh, hoe het gaat. heeft ook te maken met de stijl van, Wil, van Wilders in de Binnenkamer. Het kan erg bot en, en, en, en vervelend zijn. Um, heel veel mensen eruit willen. En dus is, het wel, is de kans erg groot dat er meer zullen volgen... Maar die partij hangt op die man, um, dus hij kan in theorie, ja. hij kan die personeel verwisselen en nieuwe aanstellen. Zal er niet beter op worden, hoor. Zullen niet snel. Kijk, deze Driesen was ook interessant, omdat het een man is met talent. Hè, een, een, een, een jurist met, met, uh, met, met die cum laude is afgestudeerd. Een man met... Uh, met... Is een advocaat, advocaat ook. Ja, he? ja. Een man met intellectuele vermogens ook. Een, een, een, een hardrechtse man, maar, maar een, een, een man die, die heeft doordacht hoe die in het leven staat. Uh, zulke mensen die, die, die, die trappen daar niet snel mee in, denk ik. Je zei net, Tom Jan Meus... Um... De meeste mensen in Politiek Den Haag zijn bezig met het beeld dat ze uitzenden... Ja. en niet met hun echte motieven. Zie jij het... En ik vraag me af of dat, of dat voor jouw manier van, van het, het, het spektakel... de politiek in Den Haag uh, benaderd te maken heeft. Zie jij het als een soort theater? En ben jij dan als journalist de dramaturg... die beschrijft wat de motieven en de belangen zijn van de spelers die achter de woorden en de, en de handelingen schuilen. Nou kijk, ik, ik heb zelf in de jaren, ik ben als politiekjournalist begonnen in de jaren tachtig. Daarna ben ik allerlei andere dingen gaan doen... en ik ben twee jaar geleden teruggekeerd. In de jaren tachtig werd het beeld van de politiek... Uh, bepaald door de schrijvende pers. Tegenwoordig wordt het beeld van de politiek bepaald door de televisie. Ja. En dat betekent dat mensen, ook als ze daar eigenlijk geen behoefte aan hebben... sowieso een beeld van zichzelf moeten verspreiden. Dat is de, hun primaire taak... om in de openbaarheid te komen, dat doe je via de televisie. En dus, ja, dat is een, dat is een, een medium met, met beperkingen. Uh, dus die mensen leven daarin, ook als ze het eigenlijk niet willen. En ik, ik zoek eigenlijk altijd die spanning op. Ik, ik, ik, ik, um, als ik Bram van Ooyek uh, spreek... en die heeft bij Pauw en Witteman gezeten, dan weet ik zeker... of nou ja, dan voel ik aan eigenlijk... dat hij ook zelf snapt dat hij daar... Um, een rolletje van zich, voor zichzelf moet spelen. Dat doet hij zo goed mogelijk. Maar hij snapt ook zelf. En die mensen hebben die, uh, die hebben eigenlijk al die, die aarzelingen... die je als, als journalist hebt bij de rol die ze spelen... hebben ze zelf ook. En het is, hm. Ik vind het interessant om dat te proberen in beeld te krijgen. Dat lukt niet altijd, maar ja. dat is een, een, ja. een, een manier. Precies, die, dubbel, die dubbelheid die er dan toch insluipt... door een, een fundamentele verandering ja. in onze samenleving. ja. ja. ja. ja. We komen daar wellicht op terug, Tom Jan Meus, uit 1961, stagiair bij Jan Schinkelshoek geweest, bij de Haagse Courant. Ja, absoluut. En ja. daar is ja. ja. later CDA-politicus. Ja, ja, kwam je weer tegen. Je hebt 15 jaar als onderzoeksjournalist gewerkt, daarna 6 jaar in Amerika als correspondent en daar heb je een boek over geschreven, De Grote Amerika-Show. Als je het hebt over het theater van de politiek, dat het is in Amerika, dat heb je eigenlijk beschreven. Dat alles wordt daar gespeeld. Ja, ja. Maar, ja. Maar, zij, maar, kijk. maar zij doen het, Amerikanen doen het uh, uit overtuiging. <laughs> He, dus die, die, die, die leven zo, die leven in een, in een wereld waarin uh, zelfpromotie een, een, een, een voorwaarde is om iets in het leven te kunnen bereiken. Nederlanders zijn opgegroeid, groeien op in een andere cultuur. Ja. Dus voor ons zit er veel meer spanning in, de, in het spelen van. De politiek En dat betekent ook dat er veel minder gespeeld wordt. Siebrand Buma moet nu oppositieleider spelen. En je hoeft volgens mij niet heel lang te kijken... om te begrijpen dat hij dat eigenlijk niet kan. En ook daar, daar wordt het interessant. Kijk, die Amerikanen, die, die kunnen het sowieso. Hmm. En die zijn ook uh, ongegeneerd in het creëren van een imago. Uh, en doen er ook niet moeilijk over dat ze dat gecreëerd hebben. En wij uh, willen authenticiteit... Uh, en tegelijkertijd een politicus die dat spel kan spelen. Dus wij zijn er veel dubbelzinniger in. Nou, laten we dan lu luisteren naar... We, lu we, we hebben wat quotjes van drie politici... omdat dat toch de hoofdrolspelers zijn, zeg maar. We hebben er een paar op een rijtje gezet. Nou, de eerste, dat kan niet missen... omdat um, dat boek, in dat boek, de Groot-Amerika-show... schrijf je eigenlijk over populisme. Ja. Wat dat doet in Amerika... en mm -hmm. wat dat misschien gaat doen in Nederland. Nou, hier is de, de hoofdrolspeler. Baas worden over hun eigen geld baas weer worden over hun eigen wetgeving. Dat is belangrijk. Daarvoor willen we, ondanks verschillen die er natuurlijk ook zijn... tussen de partij van mevrouw Le Pen en de PVV... willen we samenwerken. Ik denk ook dat dat historisch is. Dat we ons niet meer laten intimideren door mensen van de politieke elite. En ja, inderdaad, ook soms de media. Wat zeg ik soms? Ook de media die ons proberen zwart te maken ten opzichte van elkaar... Dat laten we niet meer gebeuren. Goed, dat is, dat is duidelijk. Geert Wilders, allemaal toneel. Mm -hmm. Zeg jij, zo ja. zie je het. Maar, maar ondertussen blijft dat populisme. Mm. Want dat zit er wel degelijk onder mm. natuurlijk. Ja. Als een ontzettend belangrijke factor aan het werk in de Nederlandse politiek. In Amerika, zoals je erover geschreven hebt. In uh, dat, dat boek dat ik als buiten gewoon verrassend vaak vind. En helder, de grote Amerika-show beschrijf je hoe de politiek daar in een soort wurggreep terechtgekomen is van twee partijen. En ja. dat het land onbestuurbaar is geworden. Omdat het alles en iedereen wordt gedreven door wantrouwen en haat jegens elkaar. Ja. Is dat, je wil niet voorspellen. Ja. Maar zie je dat ook in Nederland gaan ga gebeuren? Nou, kijk, in, in, in, in Nederland staat dat in zijn over In Amerika is het onvergelijkbaar veel slechter. He, dus uh, het, het wantrouwen in politieke uh, en maatschappelijke instituties in Amerika... is in, in, sinds het eind van de jaren 60 naar relatief hoog, uh, van relatief hoog naar uh, diepdroevig laag. En dat geldt ook voor hoogleraren, voor hoofddirecteuren van, hmm. van televisiestations. Of, of, of, en, en dus ook voor politie. Voor alle maatschappelijke instituties zijn daar, uh, hebben daar een enorme diepe vertrouwensval meegemaakt. Dat is een product van populisme. Populisten die weten het wantrouwen in de, in de inborst van de burger aan te spreken. En Wilders is iemand die dat ook kan. En die kan dat vaardig. Hij is verbaal zeer begaafd. Ik vind hem op verre afstand de, de, de beste debater van Nederland. En, um, en hij is daaraan begonnen. Uh, we moeten ver zijn. Er is ook populisme van links. Uh, uh, Marijnissen en in mindere mate roemer, die, die spreken voor een deel dezelfde taal. Die, die, die gebruiken andere stijlmiddelen. Die zijn minder confronterend. Maar die, die zetten wel degelijk ook, in mijn ogen... Het is een hele omstreden opvatting in kringen van de SP overigens... maar in, in, in mijn ogen zetten die wel degelijk de kleine man op tegen de, nou, noem maar, vul maar in, de grote de bazen of de, uh, de, de gaaiers of wat je hebt. En, dat, en, en wat we in Nederland nu hebben is populisme van links en rechts. En die bezet 20% van het electoraat en 20% van de Tweede Kamer. En dat is hiertoe to stay. dat is overduidelijk. Uh, zij, de, de, de, de lager opgeleide kiezer, die heeft, het vertrouwen, heeft nagenoeg geen vertrouwen in het politieke stelsel. En vindt bij die mensen aanklang. Uh, uh, dus, uh, en, en daar begint het. Het kan groeien. Het heeft enorm groeipotentie, denk ik. Ja. Maar we zijn nog lang niet zoveel als Amerika. Hoor. Ik bedoel, in Amerika is het gewoon twee partijen... die elkaar eigenlijk stelselmatig dag na dag voor de berg slaan. En dat doen wij nog niet. Wij zijn veel ontvloerster nog steeds. In onze... Hoe vond je het daar eigenlijk? Zes jaar gewoond, geleefd, gewerkt. Nou, ik vond het, als journalist vond ik het geweldig. <lacht> uh, ik bedoel, je, he, ik, ik, mijn baan ze schreef over politiek. Maar ik reisde heel veel. Je kon naar Texas. Of naar Montana. Of naar South Carolina. Dat ging maar door. Um, um, uh, en je schreef over veel meer dan alleen politiek. En uh, dat is een geweldige ontdekkingsreis. Uh, een van de mooiste dingen die ik ooit heb gedaan. Als, als journalist. Kijk. Uh, het politieke stelsel domineert daar wel heel veel. Dus Amerikanen die zeggen altijd dat ze van een kleine overheid zijn en zo. Maar de media en, en, en, en uh, uh, het publieke debat is eigenlijk totaal gepolitiseerd. Dus ze hebben het veel meer over politiek dan wij hier in Nederland. Hè? Uh, dus dat is een hele vreemde paradox eigenlijk. En kijk, het dysfunctioneren van het politieke stelsel... Ja, dat maakte mij dus ook wel op den duur heel aarzend over dat land. Ik, ik, het is wel heel erg daar. He, je, je kunt eigenlijk... Uh, die presidenten die worden met veel bravoure gekozen... zijn belangrijk, ook voor ons. Dus we hebben er veel aandacht voor. Maar eigenlijk, als je kijkt wat ze vervolgens presteren... dat komt in het algemeen neer op heel weinig. Dus er is heel veel aandacht voor mensen... die eigenlijk nagenoeg niets presteren. Heel vreemd. Door die burggreep van een tegenstelling... Waar... Door de verstikkende polarisatie die het ja. product is van het populisme. Ja, precies. Maar zo erg is het dan nog in Nederland niet. Um, wij spelen onze rollen, zeg jij. Sibrand Buma doet, doet ze ook zijn best. Nou, wat je kan zien is dat mensen CDA stemmen... omdat ze een sterk CDA in de gemeente willen hebben. En dat op vier plekken in het land. En dat is wel degelijk opvallend. En daar ben ik heel blij mee. Hoe zou deze uitslag duiden voor hoe de partij ervoor staat? Nou, je ziet dat mensen het CDA vinden als een partij... die een sterke partij moet zijn in die nieuwe gemeenten die komen. Verkiezingen vorige week. Um, jij bent gefascineerd volgens mij door die figuur van de CDA-politieke leider. Nou, Ik ben gefascineerd door wat er in het CD, met het CDA gebeurt, ja, absoluut. Kijk, de, uh, uh, ik denk links en rechts in Nederland... dan heb ik het niet over de populistische partijen... maar over de grote middenpartijen, dus zowel in de PvdA als in de VVD... Is er heel lang een uh, vaak onuitgesproken weerzin geweest tegen de centrale machtspositie van het CDA, toen ik als, als verslaggever in de jaren 80, politieke verslaggever in de jaren 80 werkte, was dat eigenlijk in het hart van die mensen het thema. Kunnen we die Christen Democraten maar eens uit de macht rossen? Dat was eigenlijk wat die, veel van die mensen dreef. Enorme weerzin tegen het feit dat ze altijd meededen. En, en het gevolg, een, een van de totaal. Uh, onderschatte gevolgen van, uh, van uh, het feit dat het CDA nu niet meer automatisch meedoet... is dat ze uh, hun natuurlijke regisseur kwijt zijn geraakt. Ook PvdA en VVD. En dat heb je vorig jaar in de, in de formatie volledig terug kunnen zien. Uh, formaties in Nederland gingen zo. Je had, uh, het CDA, was als ze niet gewonnen hadden, waren ze in ieder geval een, een verplichte partner... En die gingen naar de koningin. En dan, en dan gingen ze daarna in een kamertje zitten. En het CDA zei nou altijd als eerste... wij gaan een deel van ons programma inleveren. CDA-kiezers vonden dat ook prima. En omdat die CDA's dat deden... hadden die andere partijen legitimatie om het ook te doen. Nu voeren wij campagnes. En dat hebben we vorig jaar ook gezien. Dat is wel een uiting van de polarisatie... die Roemer en Wilders creëren. Nu voeren wij campagnes waarbij uh, de twee uh, polariteiten... in dit geval Samson en Rutte... Uh, eigenlijk zeggen, en vooral Rutte deed het over, Samson in veel mindere mate... eigenlijk zeggen, uh, uh, stem op mij, dan krijg je wat je wil. En in het Nederlandse stelsel kan dat niet. En omdat het CDA die natuurlijke regisserende rol niet meer heeft krijg je krankzinnige formules, zoals uitruilen. Euh, zoals vergeten dat, de eerste, dat je ook een meerderheid in de Eerste Kamer hebt, nodig hebt. Dus de, het feit dat het CDA de, zijn natuurlijke regisserende rol... in het midden niet meer wil spelen... betekent dat de bestuurbaarheid van Nederland... echt een enorme klap heeft gekregen... waarvan mensen volgens mij nog lang nog steeds niet doorhebben... hoe groot die klap is. Hm. Is dat herstelbaar? Is dat om, omkeerbaar? Nou, een van de andere bizarre aspecten van dit eh, verschijnsel is... dat het CDA voor zichzelf nu heeft eh, uitgemaakt... dat ze die rol ook... Ja, dat het eigenlijk dan onrecht is geweest... dat ze de afgelopen eeuw die rol hebben gespeeld. Weliswaar in, in, in, in, in, in, in, in, in verschillende gedaanten. Je had de KVB, de ARP en de ja. CAU, voordat ja. je het CDA in de jaren 70 kreeg. Maar de Conventionelen waren in Nederland altijd aan de macht. Sinds 1917. En... Ehm, en uh, ze hebben nu ineens uitgemaakt, ja wij moeten ons eigen verhaal vertellen. En ik denk, maar ik kan me vergissen hoor, maar ik denk dat CDA-kiezers, voor ze ze over zijn, dat die op die partij stemmen om vanwege het merk uh, die regeren. Die, die zitten in het midden en die zorgen zo'n beetje... dat het allemaal redelijk loopt in het land. En je hoeft geen aanhanger van het CDA te zijn, overigens... om vast te stellen dat dat honderd jaar regeren... Uh, met het CDA van Nederland geen rotzo heeft gemaakt. Dus je, dat is best een te verdedigen merk. Maar zij willen het niet meer. Dus zij, ze gaan nu... Uh, hun eigen verhaal vertellen. <lacht> en volgens mij is het is het kenmerk van het CDA eigenlijk altijd geweest dat ze geen eigen verhaal hadden. Dat was juist hun kracht. Dus daar zit volgens mij een enorme innerlijke verwarring. Uh, die, die ja, ik, ik weet niet hoe dat afloopt, maar ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat dat uh, voor in ieder geval voor Buma goed afloopt. Ja. En kijk, want omdat hij zelf ook zo'n volslagen, ik heb daar een keer een stuk over geschreven. Hij is zelf ook zo'n totaal gouvernementele man. Dat is een zoon van een burgemeester die als medewerker van de Raad van State is begonnen en als medewerker van de CDA, Tweede Kamerfractie. En hij heeft wel zijn ervaring in de oppositie, maar hij heeft er eigenlijk geen natuur voor. Hm. Dus die mensen, die speelt nou een rol die hij eigenlijk niet aan kan. <middels> When I get shocked at the hospital by the doctor When I'm not cooperating When I'm rocking the table while he's operating Yay! You waited as long to stop debating Cause I'm back, I'm on the rag and ovulating I know that you got a job, Miss Cheney But your husband's heart problem's complicating So the FCC won't let me be Or let me be me, so let me see They try to shut me down on MTV But it feels so empty without me, so Jump back, jiggle a hip, and wiggle a bit, and get ready. Cause this is about to get heavy, I just settled on my lawsuits. Fuck you, Devin! Now, this looks like a job for me, so everybody, just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said, this looks like a job for me, so everybody, just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little aliens, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like. And a visionary, vision is scary. Can start a revolution, polluting the airwaves. A rebel, so just let me revel in bask in the fact that I got everyone kissing my ass and it's a disaster, such a catastrophe for you to see. So damn much of my ass you ask for me, While well, I'm back. Fix your balance and tune in, and turn. I'm in enter inner, running up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm in interesting, the best things wrestling investing in your kids' ears and nesting. <clears> Testing <throat>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 Muziekkeuze van politiek journalist Tom Jan Meuws. Um, van MM Cultuur Without You. Huh? Cultuurkritiek uit de rappershoek. Ja. Hoe, hoe, moet ik het, hoe moet ik het lezen dit? Ja, wat ik ik, ik, ik, ik, ik luister altijd... In Amerika doe je heel veel lange autoritten. en uh, dit, ja, Ik vind, ik vind M&M sowieso uh, erg aantrekkelijk voor die autoritten. En ik vind, dit, ik vind het refrein geweldig. Omdat Want, het eigenlijk het moderne... Hij zegt... Um, je kunt tegen mij kiezen, je kunt mij niet nemen. Je kunt without me gaan, dan heb je de leegte. Je kunt mij nemen, en dan heb je controverse... En controverse verkoopt er iets heel aantrekkelijks. En dat is eigenlijk moderne mediacultuur en, en dat is ook moderne politiek. Nee. Moderne politiek is de verkoop van controverse. Wilders is daar een meester in, maar eigenlijk zie je... dat uh, alle politici, en Amerika zeker, maar hier ook... Um, dat pad opgaan. Het is natuurlijk een verschijnsel dat er heel oud is uit Hollywood. Maar ik wou uh, het zeggen, als journalist, vind je dat toch ook interessant? Jawel, maar het gaat wel in de overdrive. Hè? Dus uh, we hadden vorige week hadden we een, een, een VVD-Kamerlid die zei um, uh, voor de, uh, hoe was het, uh, Le Pen en Wilders: de, de, de Europese federalisten zijn even slecht voor het draagvlak voor Europa als uh, Le Pen en Wilders. Dat zijn, uh, die man is dan teruggefloten en dat is een klein binnenbrandje. Dat is verder niet zo enorm belangrijk. Maar mensen zeggen zulke dingen omdat ze weten van nature... dat dat, uh, dat controverse aandacht uh, oproept. Mm. En die, dat verschijnsel, wat, waarbij, waarin media ook journalisten een heel grote rol spelen... ook mijn eigen kant is, is, speelt daar een rol in. Um, uh, dat draagt heel erg dat de Politiek steeds meer een spel van uh, extreme statements wordt en steeds minder een beroep dat uh, fatsoenlijk bestuur produceert. Daar is het, dat is de, e het echte probleem van de moderne politiek. Nou, dan zijn we waar we wezen willen. Uh, ook een beetje met uh, dat, hand, of dat handboek, dat jaarboek parlementaire geschiedenis van 2013 in de hand. Uh, uitgegeven door Boom over de Republiek van Oranje. Want daarin wordt dat op pagina 44. Ja, veel is, is, is echt voor historici van belang, denk ik. Uh, daar wordt toch ook wel met zoveel woorden gezegd... Dat, dat ons politieke bestel... ik wil niet meteen zeggen onze democratie... maar onze politieke bestel aan vernieuwing toe is. Dus het wordt tijd om ons af te vragen of het niet beter kan. En er zijn, er zijn de laatste tijd bijzonder veel geluiden opgegaan... Nou ja, van Ernstige Aard, dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat met onze democratie. Laten we proberen de tijd die ons mm. rest uh, daar eens op in te gaan. Eén, dat gaat over de kwaliteit van onze politici. Mm -hmm. Vorige week publiceerde Femke Halsema een column bij de correspondent mm -hmm. onder de titel Politici deugen niet. Mm -hmm. En zij probeerde politici te, te verdedigen ah. tegen uh, een, een heel erg emotioneel. Afreageren ja. op, op, op persoonlijke dingen, eigenlijk. Ja, Terwijl ja. politici politiek aan het bedrijven zijn. Ja. Uh, Hoe goed zijn onze politici? Uh, Hoe moeilijk wordt het ze gemaakt om normaal te functioneren? Hier zijn twee verschillende dingen aan de hand. Kijk, aan de ene kant, dat merk ik ook als ik uh, uit reacties op mijn stukken. Ik, ik, ik probeer uh, weg te blijven van generalisaties en zo in mijn ja. eigen werk, maar. Het is zo dat als, jij een keer, als ik een keer een, een, een, een generaliserende opmerking maak... die negatief is over politici... politici en die haalt de kop... Uh, dat, uh, dat, trekt de, dat, dat wordt waarderend besproken. Controverse, Ook ja. dus, uh, Controverse, maar ook uh, uh, uh, in dit geval belangrijker... Uh, politici negatief ja. per definitie... of eigenlijk uh, zwaar negatief beoordelen. Dat, is, dat doet het goed. Um, en dat heeft hij zo'n vers. Dat ben ik helemaal met veel politici eens. Want die mensen werken hard. En in het algemeen proberen zij uh, redelijk goed... Uh, met, met, met in ieder geval de goede motieven... Uh, uh, hun werk te doen. Het is aan de andere kant echt ook zo, geloof ik... Uh, Hoewel die maatstaf subjectief is, dat de kwaliteit van politie echt afneemt. Dat geloof ik ook. En Komt hier is mijn broer. maatstaf. de jaren tachtig, toen was ik zelf. toen ben ik dus begonnen als politiek directeur. En uh, uh, ja, toen. Kijk, toen was het. Uh, het de, uh, ik vond de kwaliteit van debatten echt hoger. En uh, toen hadden we ook beter bestuur. Ik bedoel, kijk, je hoefde het niet met Lubbers eens te zijn. om vast te stellen dat die man drie kabinetten op rij. met verschillende coalitiepartners. Bijeen wist te houden. Dat was politiek knap. Die man die ging door. Hè, we hebben nu een crisis, tussen aanstekens. Ook dat is typisch een product van overdrijving. Hè. Ik wil. De crisis van nu is onvergelijkbaar uh, veel kleiner... met de crisis van begin jaren 80... toen wij een financieringstekort van boven de 12 hadden. Het is niets vergeleken met die begrotingstekortjes die we nu hebben. De werkloosheid was, uh, als je het redelijk vergelijkt... de cijfers zijn wat anders, Ik, minimaal teken zo groot, zo hoog. Dus die hadden ook wel problemen op te lossen. En uh, die mensen waren beter in staat om die problemen op te lossen. Dat heeft niet alleen, en daar wordt het ingewikkeld te maken met de kwaliteit van politici, maar ook met de manier waarop politici met de buitenwereld moeten omgaan. Ja. Daar zit het het het grote en dat is het effect maar van we, de oplossing van Fortuin. No, no, nogmaals, de, hoe, hoe, de manier waarop uh, politici moeten omgaan met de buitenwereld, dat die. Die moet zeggen, die zuigkracht van uh, uh, met name de visuele media. Je, bedoel je dat Ook, van? Is dat, dat het enige? Nou, nee, kijk. Het, het, het, belangrijkste, de, de, het belangrijkste verschijnsel is hier Fortuin. Uh, Fortuin heeft ze allemaal geleerd dat je naar de burger moet luisteren. Ja. Dus als die. Uh, Fortuin is verklaard als zijn succes of. Um, is zijn aantrekkingskracht is verklaard vanuit de veronderstelling... dat de politicus te weinig naar de burger luisterde... en niet meer wist wat er op straat leefde. En wat het gevolg daarvan is, is dat als je nu in Den Haag rondloopt... merk je dat uh, Kamerleden, maar ook bewindslieden... echt heel ijverig, en dat bedoel ik niet denigerend... Nee, bedoel ik niet ja. de heer, heel ijverig bezig zijn om voortdurend het contact met de burger in stand te ja. houden. Dat is... En, en eh, dat levert lagere kwaliteit op. Om, om, om, een van de gevolgen die, die ik zelf heel belangrijk vind, is dit. Als jij als minister um, een, een, een, een, een beleidstuk verdedigt... kan je niet meer zeggen, nou, ik heb uh, vijf, de vijf beste hoogleraren van Nederland geraadpleegd... en die geven mij dit advies. Dat kan je wel zeggen, maar dat maakt geen enkele indruk. Je moet zeggen, ik heb goed naar de burger geluisterd. <lacht> En de burger heeft, heeft mij de weg gewezen. Ja, ja. De, de veronderstelling is hier... Uh, dat de burger meer verstand heeft van... laten we zeggen... preventief uh, zorgbeleid... dan die leraren. Wat natuurlijk flauwekul eerste klas is. Dat kan iedereen zich bedenken. En, en dat is het de Fortuineffect. En dat is, al die politici zitten er middenin. Ik vind niet dat je ze kunt verwijten... dat ze opereren zoals ze opereren. Maar het maakt de, politiek, de kwaliteit van de politiek slechter. Dat geloof ik echt... Ja. En is het daarom ook dat ze zo snel opbranden? Want dat is ook iets wat vaker gezegd wordt de laatste tijd. Het verloop in de Tweede Kamer is hoog. Ja. Hè? Dus er is minder en minder ervaring. Dat maakt ook, dat heeft ook met kwaliteit te maken. Ja. Gewoon, gewoon politieke ervaring. En ze branden sneller op, ze verdwijnen sneller. Ja. Hoe zie jij dat? Wat is de verklaring voor dat verschil? Ja, dat heeft ook heel erg te maken met de manier waarop partijen Kamerleden beoordelen. Dus in fracties, weten mensen, uh, word, je, word je beoordeeld op je vermogen... om in de media te komen, om ja. het contact met de burger... al dan niet via de media te leggen. Dus als je niet, als je niet bekend wordt als Kamerlid... word je eigenlijk vrij snel afgeserveerd. Verder hebben wij de afgelopen tien jaar uh, uh, vijf verkiezingen gehad. En mensen stappen eruit. En, en er is ook... He, uh, CDA was... Uh, Onderbalkende partijen die rond 40 zetels haalde, die hebben dan nu nog 13, dus daar zijn dan 27 sowieso afgevallen. Dus dat verloop wordt door, is hoog, maar dat wordt door verschillende factoren bepaald. Maar dat, dat, dat creëert natuurlijk ook geheugenverlies. Spectaculair geheugenverlies is er. Ik, die, die dingen die verbazen mij voortdurend. Um, er is vorige week, maar dit is een voorbeeld, ik weet niet meer. Ja, wat. geef me een voorbeeld. Maar is ik, ik, goed. Vond ik, ik vind iets fascinerend. Er is nagenoeg geen aandacht geweest voor het volgende. Um, die Libo-affaire is ook een schikking. Nee. Rabobank. Is behalve een schikking met toezichthouders in Amerika en, en, en Groot-Brittannië, ook een schikking met het Openbaar Ministerie Nederland. Dus gepleegde strafbare feiten, waarvan de Rabobank heeft gezegd, die zijn gepleegd, die zijn afgekocht voor een, met een schikking van 70 miljoen euro. Mensen die dat, die dat een beetje hebben gevolgd in het verleden, die weten dat dit eigenlijk politiek onbestaanbaar is. Het is nog maar. Even hard op denken. Elf jaar geleden. dat een minister van. Uh, een oud minister van Justitie moest aftreden. omdat hij uh, had toegestaan dat er een schikking met bouwbedrijven. dat ging toen om de bouwfraude. was gesloten voor 1 miljoen euro. Um, daar hoor je niemand over. En dat komt omdat. Ja, er zit ook nagenoeg niemand meer uit die parlementaire enquête. want er was een parlementaire enquête naar bouwfraude. waar het allemaal uitkwam. Hmm. Uh, er zit niemand meer uit die tijd in de Kamer. En dat, dat, dat verdwijnt uit het, uit het collectief bewustzijn. En dat gaat wel heel snel, inderdaad. En dan zouden de journalisten die taak moeten vervullen, toch? Ja, maar journalisten hebben hier natuurlijk beperkte mogelijkheden. Je kunt een, paar, een collega van mij, Erik van der Wal, heeft het diverse keer over geschreven. Dus daar ligt het niet aan, geloof ik echt niet. Maar ja, als Kamer ligt het niet op, dan hebben journalisten natuurlijk ook... maar beperkte mogelijkheden, omdat uh, ja, we zijn geen campaigners zijn. We kunnen het registreren en dan, daar houdt het op. Je zei net, Tom Jan Nieuws... Uh... Het is evident dat die vijf hoogleraren die geraadpleegd worden voor een rapport of voor een beleidstuk mm -hmm. Meer weten dan burgers. Ja. Die politiek vertegenwoordigt wel die burgers. Ja. Daar zit een probleem. Mm -hmm. En het lijkt wel alsof dat probleem steeds groter wordt. Het populisme is een gevolg van ja. dat wat wel democratisch tekort wordt genoemd. Mm -hmm. um, mijn indruk is, als ik een aantal mensen lees... Ik bedoel, uh, Jürgen Habermas, een van de grote sociologen uh -huh. van deze eeuw... 85 jaar oud, grote prijs, heeft er onlangs reden over gehouden. Herman Cenk Willink, uh -huh. ex vicepresident van de Raad van State... precies hetzelfde. Uh, dat gaat vaak over Europa. Uh -huh. um, David van Rijbroek heeft een pamflet geschreven tegen verkiezingen. Uh -huh. um, telkens en telkens en weer wordt daar benadrukt... jongens, er ontstaat een steeds groter democratisch tekort... Uh -huh. Um, het gaat niet goed met de democratie. Ja. De mensen die vertegenwoordigd worden, het volk, worden niet meer vertegenwoordigd, mm -hmm. of op de verkeerde manier. Ja. Hoe zie jij dat? Um, het is een heel groot probleem. Um, kwestie, ik, de denk, kijk, ik, de, ik, ik denk er het volgt me van. Uh, dat uh, Nederland heeft uh, vijf verkiezingen de afgelopen tien jaar gehad, en volgens mij is daar is dat het product van twee paradoxale ontwik van twee ontwikkelingen... die ogenschijnlijk tegenover elkaar staan... maar die eigenlijk heel veel met elkaar te maken hebben. Uh, die, die, dat, die vijf kiezings-tie-jaarders vinden nagenoeg alle Nederlanders veel te veel. Dus die willen stabiel bestuur. En dat willen ze echt. En dat is ook hun volnaamste wens... Ben ik vanaf rust in de tent. Dag. Nou ja, rust in de tent. Gewoon bestuurd worden. Dus niet lastig gevallen worden door politici die weer stemmen moeten hebben... maar mensen die hun werk doen. Dat willen ze. Maar aan de andere kant, Nederland... Uh, en dat is ook een fascinerende en spectaculaire ontwikkeling... gaat steeds hoger opgeleid. Uh, en het gevolg daarvan is dat, je, dat mensen inspraak... in willekeurig wat vanzelfsprekend vinden... En dat kun je de, het individu no, nooit steeds, Daar kun je ze niet kwaknemen, nemen, mensen. Dus wat politici moeten doen is schipperen tussen die twee. En wat ze eigenlijk voortdurend de afgelopen tien jaar, althans als oplossing hebben gevonden, is, nou ja, laten we dan de burger zijn behoefte aan inspraak maar weer geven, eh, indirect dan door kabinetten te laten vallen en weer opnieuw verkiezingen te doen. En de paradox is dan dat die burger zegt, ja luister, eens, nou vind ik het wel mooi geweest, nou moet je ze wat doen. Um, en ik denk dat als je die twee naast elkaar legt... dat het uiteindelijk de belangrijkste behoefte is... om een jaartje of vier geen verkiezingen meer te hebben. Dus ik denk dat burgers echt niet klagen... als het kabinet Rutte twee, vier jaar zit. Ja, Willem, Schinkel, Willem Schinkel, socioloog, heeft wel eens gezegd... het is eigenlijk bizar dat uh, uh, in de politiek... de volgende verkiezingen belangrijker zijn dan de vorige. Ja. Dus ja. in plaats van... De, het uitvoeren van het beleid dat is uitgestippeld... gaat het over beloftes en, en stemmenwisselen. Dus ja. dat, dat trekt het scheef. Ge, een jaartje of vier geen verkiezingen. David van Rijbroek, um, die ik hoog acht, heeft een pamflet geschreven waarin hij ervoor pleit... om überhaupt verkiezingen uh, af te schaffen. of Althans, deels uh, uh. af te schaffen. Uh, uh. Want die zijn het grote kwaad. Wij denken dat die onlosmakelijk verbonden zijn met democratie. Mm -hmm. Maar dat is niet zo, bewijs de geschiedenis en ook experimententen. Je kan ook bijvoorbeeld de mensen die jou vertegenwoordigen... via loting aanwijzen. Ja. Ja. Daar is een beetje schamper op gereageerd, volgens ja. mij. Of ja. helemaal niet. Of, uh, door, uh, hoe zie jij dat? Nou, kijk, ik... ik um, wat, wat ik net schetste... Hè, die beho de behoefte aan de steeds hoger opgeleide burger aan inspraak... Ja. Uh, die, die is volstrekt strijdig met dat idee. Dus ik denk dat als jij uh, loting introduceert dat je dan iets met de psyche van die hoogopgeleide burger doet. Waarom, dat begrijp ik niet. Luister, die, die, dan die die zeg je tegen die mensen... Die... jouw stem doet het niet meer toe, ik lood liever. Dus dan hebben ze in hun beleving nog minder inspraak. Dus ik denk dat dat... Um, oh ja, ik denk dat dat exact het omgekeerde zou creëren... van wat uh, David denkt te bereiken... Um, je nou, denkt aan een getrapt systeem. Hè? Uh, ja. Voor een deel zijn de mensen. Uh... Nou, ik zag iets terug van dat hij de Eerste Kamer dan bijvoorbeeld door, door Loting zou, zou willen vaststellen. En de Tweede Kamer wel. Uh, en daar kunnen uh, mensen zich vrijwillig voor, voor uh, aanmelden. En daaruit, uh, die groep van ja. mensen die zich vrijwillig aanmelden en die dus hun, hun, als het ware hun verantwoordelijkheid als burger willen nemen. Voor een kortere of langere periode. Ja. Uh, daaruit wordt dan weer gelood. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. ja, ik ben er echt sceptisch over. Ik denk eerlijk zeg dat je. Oh, oh, ik kan, ik kan het niet beter formuleren. Ik denk dat kijk, de, de behoefte aan, uh, aan, aan inspraak van de burger is zo groot. dat je hem denk ik echt ernstig bruskeert. Zo te zeggen: we gaan uh, oh ja. uw stem van taal vervangen door een loterijsysteem. Maar die, die burger heeft nu het gevoel dat hij helemaal niet wordt gehoord. en dat die politie maar wat doen. Uh, uh, die rommelen hmm. wat af. Die, die, die, die, en het wantrouwen dat neemt ondertussen toe. Ja, en daar zijn we mee begonnen. Nee, nee, maar, maar dat is allemaal waar. Kijk, dat, en, en, en uh, um, kijk, jij deed er een waarnemer waarvan, die doet David ook. En die is heel erg waar. De volgende verkiezingen zijn belangrijker dan de vorige. En dat heeft te maken met iets anders dat wij ons moeten aanleren. Wij hebben, een wij hebben heel vaak verkiezingen, maar kan ik zinnen korte campagnes. Die duren drie weken. En het gevolg van die van, uh, van die Korte duur is dat politici tijdens die campagnes nooit rekenschap hoeven af te leggen over wat ze de afgelopen vier jaar hebben gedaan uh, en nooit hun leiderschapstalenten worden nooit getest. Het enige wat ze doen in die campagnes is, is ons overvoeren met hun standpunten, ja. maar standpunten zijn natuurlijk van heel beperkte waarde in, de, in, in het dagelijkse politieke bedrijf. Je moet kunnen besturen, zijn techniek. Bovendien moet je leiderschapskwaliteiten hebben. Dus Lubbers die kon in de jaren tachtig. En die was God niet hoor, maar die kon dat. Die kon, het CDA was totaal verdeeld over de kruisraketten. Die kon zijn partij aan een standpunt over het plaatsen van kruisraketten binden... en tegelijkertijd de coalitie in stand houden. Dat is techniek. Dat is uh, intelligent nadenken over hoe je een bestuurlijk probleem oplost. Nou. Uh, je moet dat soort kwaliteiten in een campagne kunnen testen. En dat doen wij totaal niet. Het gevolg daarvan is dat. Wilders is een electoraal een relatief succesvolle man. Terwijl als je over als je enig studie van hem maakt, dan merk je dat hij als leider werkelijk waardeloos is. Echt. Die man die maakte in die hele partij van hem niets van. Ja. Maar dat wordt niet getest. En ik denk dat daar een veel groter gebrek zit. Dus als wij iets langere campagnes zouden voeren. Uh, dan, dan zouden wij beter toekomen aan uh, het testen... van wat die mensen voor ons zouden kunnen gaan doen. In plaats van dat wij voortdurend praten over alleen maar standpunten. Maar hoe zit het dan in Amerika? Want daar zijn die campagnes veel langer. Ja. Die zijn uitputtend lang. Ja. Uh, <laughs> Daar is de situatie nog veel beroerder dan hier. Dus ja. dat is helemaal niet de goede weg die nee, wij moeten gaan. Amerika is een afschrikwekkend voor. maar is... Kijk, hier zit een enorm maar, maar kijk... Ja, voor, en, je hebt een je, met jezelf. Je moet, nee, nee, is niet waar. Kijk, het is dus kwestie van ja. maatvoering. Omdat hier... Hier campagne drie weken, in Amerika campagne één jaar. Als je van de, <grijp> de Nederlandse campagne twee maanden maakt... dan heb je nog steeds niet die ellende van Amerika. Ja. Terwijl je wel voldoet aan een behoefte die in de burger zit... omdat die steeds hoger opgeleid raakt. Dus je kunt... Kijk, burgers die, gaan, die, die accepteren die, die simplisme van... ik ben dit van plan met het land en ik wil dat met het milieu. Die accepteren dat niet meer. Die kijken daardoor heen. Ja. En die kijken ook heen door de manier waarop de media... een paar weken voor de verkiezingen... Uh, de kiezer bombarderen met... tussen aangestekens verkiezingsnieuws. terwijl ze weten, ja, wat is dat? Ehm... Um, um, dus als je, als je het een beetje verlengt... zonder in die krankzinnige red race van geld en, en, en, en, en, en uh, commercials te komen... die de VS doet... Je kunt het door, door het verlengen kun je wel degelijk iets doen. Kun je iets teweeg brengen. Je kunt leiderschap testen ja. bijvoorbeeld. Dat is een heel belangrijk aspect. Ik, denk, ik vraag me af of er... Um... Paradoxaal genoeg, als juist al die politici bezig zijn, heel hard bezig zijn om naar de burger te luisteren, met funeste gevolg, of daaronder ook nog iets, niet, niet iets anders zit, namelijk een soort juist wantrouwen tegen de burger. Niet alleen de burger die wantrouwt de politie, uh, maar andersom. Ja, zeker. Dat, dat is een heel goed punt. En dat, is, en dat is waar het om gaat, volgens mij. Althans, dat is bij de, bij de weerstand tegen vernieuwing van het parlementaire stelsel, is dat mm. een van de motieven. Nou, ja, dat maar, is toch ontwrichtend? Maar is, Terwijl ik, die burger juist steeds hoger opgeleid wordt. Nee, maar dat is heel erg hard. Dus ik, de, maar, waar. Waar zie je, je dat dan in? Waar zie je dat? Nou, kijk, tegen de burger je, je nu heb je momenteel, dat is iets fascinerends vind ik dat... je De, partij van, alle partij, de Europese verkiezingen, dat zijn dus eigenlijk de steen op, op de maag... van alle grote partijen in Den Haag nu. Um, over een half jaar. Ja. En um, um, alle partijen die moeten een lijsttrekker daarvoor aanwijzen. En tegenwoordig doen ze dat allemaal in een hele voorzichtige poging... Amerikaans te worden met lijsttrekkersverkiezingen. En wat, ik ben laatst bij de PvdA... heb ik daar een stuk over geschreven. Want wat gebeurt daar? Daar worden, de mogen de leden van de PvdA die mogen een lijsttrekker kiezen. En die houden debatavondjes. Wat denk je? Er komt niemand kijken. Mensen zijn totaal niet geïnteresseerd. En hoe komt dat? Dat komt omdat ze in die partijen... zijn ze bang van hun leden. Dus die kandidaten die krijgen van tevoren opgelegd... dat ze niet met elkaar... ze mogen geen ruzie maken met elkaar... en ze mogen ook niet oneens zijn over het programma. Dus ja. daar, kijk, de ja. angst... Daar, dat is het product van angst voor je ja. eigen leden... en ook je eigen kandidaten. Ja. Dus... dus, dus ja, maar, dat klopt ook. Ja, maar ja. daar zit dus ook iets in. Die, dus, dus zo dominant zijn de politieke partijen. Terwijl bijna niemand meer lid is van de politieke partijen. Dus ja. dan, dan, dan worden die twee ook nog eens uit elkaar getrokken. Ja, maar dan moet ik wel zeggen, daar heeft, dat, dat klopt. Kijk, die, die voorverkiezingen die hebben wel, die, die scheppen ook mogelijkheden. Dus wat ze wel kunnen gaan doen. en de PvdA is dat van plan. En ik geef je op een briefje dat ze het over tien jaar allemaal doen. Gaan ze allemaal voorverkiezingen houden waarbij niet leden mogen stemmen in de voorverkiezingen van de PvdA. Ja, ja. Uh, Hollande heeft dat vorig jaar of twee jaar geleden in de Partij Socialist gedaan. In, in Frankrijk. En dat, is, dat heeft heel goed gewerkt. Heeft de, de, de, de, de kwaliteit van de kandidaten verbeterd. Hij heeft gewonnen. En, um, hm. en, en, en, en, en, en betrekt veel meer mensen bij de, bij de partijpolitiek dan er nu beschikbaar zijn. Wat een ander heel groot probleem aan het worden is, is dat er steeds minder talent gerecruiteerd wordt via die leden. Want ja, wie, ja. de onderkant, jonge mensen, gaan, die, die zijn gewoon geen lid meer. Terwijl ik denk. Dat ze wel verantwoordelijkheid zouden willen dragen voor politieke besluitvorming. Wij komen daar nu niet uit. Want het is bijna, sterker nog, het is uh, tijd voor een nieuw hoorspel trouwens. Dat moet ik ook nog niet vergeten. Jij gaat zo weg. Dus uh, ja. dank je wel voor die dingen die we in ieder geval wel uh, duidelijk hebben kunnen uh, maken. Dank je wel. Graag gedaan. NVM, nee. We blijven je lezen. Dank je. Over wat zich achter de schermen afspeelt. Tom Jan Meus. Um... En als u wilt weten wat er gaat komen, lees dan dat boek De Grote Amerika Show. Zometeen een nieuw hoorspel, vier afleveringen. Skypen met vroeger, gepresenteerd door Lucella Carrasso, NTR-productie over Nederlanders die in een vreemde voor volk en vaderland vechten. Mensen die ooggetuigen zijn van belangrijke gebeurtenissen. Verhalen uit de eerste hand via modern medium. Skype met vroeger. En ik wil het graag met u hebben over dat idee van loting in plaats van verkiezingen. Zou u dat een goed idee vinden? Zou u, mee, zou u bereid willen zijn om je te laten loten om politieke verantwoordelijkheid te dragen? Tot zometeen.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 Napoleon verovert Moskou en kiest het Kremlin uit als zijn verblijf. Maar na een paar maanden besluit hij om met zijn leger terug te gaan naar Frankrijk. En dat blijkt een fatale beslissing. Want hij stuurt zijn dun geklede mannen de meedogenloze Russische winter in. Twee Hollanders die Napoleon ontmoet hebben vertellen ons nu hun verhaal. In de winter van 1812. Ik heb hier een beetje ingeklemd hoor. Meneer Tellegen, bent u daar? Ja, een pedibele situatie, Als ik het zo kan uitdrukken. En hoe komt u in zo'n situatie? Want, want hoe wordt een jongen uit Groenlo nou officier in het leger van Napoleon? Dat is toch niet zo raar. Nederland valt toch onder Napoleons gezag. Toen Napoleon deze veld op begon, ben ik gewoon opgeroepen. Ik ben beroepsmilitair. En dus moest u uh, naar Rusland. En, en waar bent u nu inmiddels aanbeland? Uh, ik heb het getroffen vanavond. Ik heb een plek gevonden in een stal... Uh, we zitten hier dan wel ook met een man of twintig. Dus het is heel vol. Het stinkt verschrikkelijk, maar het is beter dan buiten met min 37 graden. Ja, want, want waar <coughs> bent u? Bij welke plaats? <coughs> al staat u me dood. Ik heb geen idee hoe u heet. Zijn geurt. En ik begrijp dat er weinig over is van dat indrukwekkende <coughs> leger waar u in dient. Uh, kunt u vertellen wat er de <coughs> afgelopen tijd gebeurd is? Uh, nou, uh, na Moskou ging het al heel graag mis. Het was koud. <coughs> De kou is zo scherp dat je je ogen haast niet op kunt slaan. Alsof de lucht vol diamanten is. Ploeterde door de sneeuw, eten raakte op, we moesten zelfs de paarden opeten. Nou, die Russen jaagden ons maar op met aanval in de flanken, u kent het wel. Ja, nou, nou gelukkig niet. Uh, niet in ieder geval uit eigen ervaring, alleen uit uh, de boeken. Maar goed, en toen? We kwamen bij de Bergina. Dat is een riviertje van niks, maar... Door het water, water was uitgesloten. Veel te koud, de ijsgods dreven voorbij. <Klacht> dus er zat maar één ding op. Brug bouwen en snel, want de Russen zaten vlak achter ons. En ik, ik begrijp dat dat in een paar dagen gelukt is. Hoe, hoe kon dat zo snel? Ja, ongelooflijk, ongelooflijk. Dat deden onze pontoniers, trouwens ook Nederlanders, net als ik. Huh? Wat een mannen, wat een mannen. Ze stonden tot de borst in het water... <Klacht> om de draagbalken erin te zetten, erin eruit... Ging maar door. Geen gelegenheid om zich te drogen of te warmen. Als ze een half uurtje aan de kant stonden, waren hun kleren stijf bevroren. Als we ze ingeblikt waren, snap u? Dus ze konden niet meer bewegen door, door bevroren kleren? Nou, en bevroren ledematen. Geen van die bruggenbouwers heeft de avond gehaald. Maar die brug die is er wel gekomen. Ja, ja, en mijn regiment stak als eerste over. Maar vlak na de brug namen de Russen ons onder vuur. Ze, ze schoten zo de klink van mijn sabel dwars door midden. En, en ietsje later een geweerkogel in mijn linkerborst, Twee ribben gebroken. <coughs> en ik lag daar maar, maar ik, ja, nou ja, ik moest door. En uiteindelijk hebben ze me s'avonds in het huis verpleegd. Uh, ze hebben mijn borst gewassen en ik kreeg een handvol pluksel en een hechtpluister. En ik mocht weer door. Maar goed, het is nu min 37, dus het ontsteekt toch niet. Nou, het klinkt allemaal uh, <coughs> afschuwelijk naar. <coughs> ja. Maar ja, wat heeft het voor zin om te wenen, hè? Ik kan mijn krachten beter sparen. Ik moet nog zien dat ik hier levend uitkom. Ja, houd moed, ik kom zo bij u terug. Uh, want we hebben ook contact met een landgenoot van u. Die zit op dit moment, ja, zo schat ik in, een paar honderd kilometer uh, bij u vandaan. In Moskou. Mevrouw Ida de Saint Elme, bent u daar? Bonsoir, madame Carasso. Uh, bonsoir. Uh, uw naam klinkt Frans, maar u bent dus Nederlands. Uh, omdat ik al zo lang in Frankrijk woon, noem ik mij zo. Wel zo makkelijk in uh, Hofkringen. Want we converseren in het Frans, naturellement. En waar bent u in Moskou? Want ik, ik hoor een piano op de achtergrond. <laughs> ik ben even naar de hal gelopen. U hoort de Vorstin spelen. Het is de wekelijkse salon bij de Kouragins. <laughs> het is incroyable, maar een paar maanden geleden was Moskou totaal verlaten. Stond de stad nog grotendeels in brand, maar nu is... Toelemonde die dat doet, weer terug in Moskou. En u, u heeft het over de Kouragins. Dat, dat is een belangrijke adellijke familie in, uh, in Rusland. Maar bien sûr. En, en u zei het al twee maanden terug, is Moskou bijna helemaal afgebrand. Hoe is het dan mogelijk dat er nu alweer van dit soort feestjes worden gegeven? Deze straat is gespaard gebleven. Een uh, Franse generaal heeft hier kwartier gemaakt in dit huis. En dat is een geluk geweest. Geen plunderaars. Nou, er is ongetwijfeld wel wat gestolen, dat wel. Maar de Goranjans hebben zoveel kristal en zilver, porselein. Hoe zeg je dat? Um, aan een boom zo volgeladen mist men één, twee pruimen niet. Wat heb je gezegd? Je hebt het niet. Excusez. Um, Grafin die schoot mij aan. en Zij werd altijd de laatste berichten. Ah, en, en vertelde ze u nog politiek nieuws? Nee. Uh, nee. nee, dit ging over een faux pas van de maîtresse van Forst Kouragin. Hmm, wat had ze gedaan? Oh, ik kan niet in detail strelen. Pardon. Uh, de, de, laten we het dan over die politiek hebben. Want meneer Tellegen die vertelde uh, net over de vreselijke omstandigheden... waarin het leger van Napoleon zich nu bevindt. Uh, hoort u daar iets over in Moskou? Telligen, Telligen, Telligen. Nee, nooit van gehoord. Ja, hij, is, hij is officier in het Franse leger. Oh, vandaar in die rangen ken ik niemand. En, en u hoort ook niks over die ellende van dat Franse leger. Ja, daarover is officieel weinig bekend. We weten wel dat Napoleon zich terugtrekt. En iedereen kan uiteraard op twee vingers natellen... dat de soldaten het nu ellendig hebben. Zowel de Russische als de Franse trouwens. Mm -hmm. ja, hier in Moskou aten we een paar weken geleden overigens ook nog paardenvlees. Hè? Het was mm. afschuwelijk. En bedorven graan. Het verrukkelijk, bedoel, gegaan. Het is beter dan sneeuw. Hm? Veel beter. Ja, meneer Tellegen, die hogere kringen die Ida uh, Sint-Elme hier beschrijft... die zijn er natuurlijk ook wel in het leger, uh, Napoleon, zijn entourage. K komt u daar als officier ooit bij in de buurt? Ik maak er nooit deel van uit, maar ik heb de keizer wel gezien. Ach. <coughs> Twee weken geleden nog, op de brug over de Berezina. U zag Napoleon, vertel. Ja, dat stond vlak naast me. Terwijl ik het eerst niet eens in de gaten had. U keek er zo overheen? <laughs> uh, uh. Ja, ja, oh, ja, ja, ja, ja, hij zag er heel onopvallend uit. In uh, grijze jas en schapenmuts. Een, uh, helemaal niet de imposante man die ik verwacht had. Maar <coughs> hij was ook heel eenvoudig gekleed. Hè, omdat hij de brug wilde inspecteren zonder herkend te worden. Uh, pardon, mag ik ook iets vragen? Zeker, tuurlijk. Uh, heeft u ook Maarschalk uh, Nij gezien in het gevolg van Napoleon? Ja, zeker. Die was er ook. Oh, bon. hem de groeten van mij. In Bidou. Want ik, ik heb gelezen dat uh, Maarschalk Nij een goede bekende van u is. Hè? Dat u zelfs bent meegereisd met Nij bij eerdere veldtochten. Klopt dat? Ah, ja. Heeft u dat gehoord? Ja. Ah, dat is interessant dat zo'n verhaal zo ver reikt. Nou, um, het klopt dat ik me graag in zijn omgeving bevond. Ja. En, en het verhaal is dat u zijn minnares uh, was. Of misschien bent u dat nog zit? <laughs> nee, u begrijpt dat deze vragen geen enkele zin hebben... Ik zwijg zoals de een courtisane betaalt. Het verrast me trouwens wel uh, dat dat kan als vrouw meereizen in het leger. Maar er zijn altijd vrouwen bij het leger. De kantinières die koken. vivandières die drank en tabak verkopen en soms ook hun lichaam. En er reizen soms echtgenoten mee of kinderen. Oh, er wordt hier trouwens verteld dat een kantinière net buiten Moskou bevallen is. Bij ja. min 20. Maar ik ja. weet niet of dat waar is. Nee, ja, dat klopt. Ja, de vrouw van de babie. Oh. Ja, ja. Het kind heeft het niet gehaald. Oh, wat vreselijk. Ja, nou ja. Ja, dat, dat zijn dan die, die vreselijke verhalen uit de oorlog... waar u, meneer Tellig, nog steeds in zit. Eh, want u bent nog lang niet thuis. U weet niet eens waar u bent precies. Hoe vindt u nu de weg terug naar, naar Holland? Nou, ze zeggen dat er langs de weg borden staan... waarop we staat waar we moeten verzamelen. Maar ja, als u niet weet waar u bent, hoe kom je daar dan? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik heb ze ook nog niet gezien, die borden. Iedereen loopt gewoon achter elkaar aan. We zijn ook steeds bang dat de Russen ons inhalen. En ondertussen is het, is het koud, ontzettend koud. Hoe wapent u zich daartegen? Dat is bijna niet te doen. Ik ben mijn broek onderweg kwijtgeraakt. Ik heb lappen om mijn voeten gewikkeld. Niemand heeft een schapenmut zoals Napoleon. Nee. Veel mannen hebben bevroren neuzen, handen, voeten. We vechten om brandhout, we vechten om onderdak. Wie buiten in slaap valt, krijgt de eeuwige slaap. Iedere ochtend zijn er mannen die niet wakker worden. Soms kun je daar nog een laars of een jas van afnemen. Oh, ik begrijp waarlijk niet waarom Napoleon in de herfst uit Moskou is vertrokken. Ik heb me daar steeds over verbaasd. En nu ik dit weer allemaal hoor... Ongelooflijk. En hij zit daar maar in een koets met, met bondpelzen en een stoof. Maar jullie... <lacht> meneer Telligen, <coughs> ik wou... Dat ik wat bouwt uw kant op kon krijgen. Of iets van die, of iets van die enorme bavarois. En die, die schalen met bonbons die ze hier nu opdienen. Nou, mevrouw, dat is een alleraardigste gedachte. Ik uh, u beurt mij op. Oh. En, en hou die gedachte ook vast, meneer Tellegen. Uh, u heeft nog een lange weg te gaan. Ik heb wel uh, met de kennis van nu een geruststellende mededeling voor u. Want u behoort namelijk tot de gelukkige 3% van de militairen die deze veldtocht zal overleven. Oh. Ach, nou. Dus uh, ik zou zeggen: houd moed voor de komende tijd. Dank dat wij contact met u ja. uh, konden hebben. Een goede nacht nog. En mevrouw de Sint-Elme, um, u gaat behalve uw feest nu verder vieren ook uw uh, memoires schrijven. En oh, ik, mijn memoires? Ja, en ik kan u alvast vertellen, want ik heb ze net gelezen. Ze zijn alleraardigst. Oh, dat verbaast me niet. <laughs> en ook u dank. Mevrouw de Sint-Elme hoorde u en uh, meneer Telligen. Dit was Skypen met Vroeger. Ik wens u een goede nacht en graag tot morgen.